11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft toch een akkoord gesloten... met de provincies over natuurbeheer. Die nemen taken over van het Rijk. Eind vorig jaar weigerden vier provincies om het akkoord te ondertekenen. In het natuurakkoord worden de provincies verantwoordelijk gemaakt... voor natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. En daardoor kan het kabinet 600 miljoen euro bezuinigen. Wat geven en nemen, puntjes op de i. En... Uh... Als het een beetje mee zit, dan hoop ik dat alle provincies uh, in ieder geval willen meewerken. Er zal geen uh, applaus uh, her en der ontstaan, maar ik ga uit dat er wel meegewerkt wordt. Het industrie- en haventerrein in Moerdijk krijgt een eigen bedrijfsbrandweer. De gemeente heeft een intentieverklaring getekend met de veiligheidsregio... en de bedrijven op het industrieterrein. Aanleiding voor het plan is de grote chemische brand vorig jaar bij ChemiePak. Op het industrieterrein komt een brandweerkazerne... die 24 uur per dag bemand moet zijn. Er is inmiddels een schuimblusvoertuig en een hoogwerker aangeschaft. De kazerne wordt binnenkort in gebruik genomen. De Spaanse fotograaf Samuel Aranda is de winnaar van de World Press Photo 2011. De jury bekroonde een foto van Aranda van rellen in Jemen. Daarop is een gesluierde vrouw te zien die een gewonde man vasthoudt. Aranda werkte onder meer voor de New York Times. De Nederlander Rob Hornstra viel in de prijzen in de categorie kunst en entertainment. Hij maakte een foto van een orkestje in een restaurant in de Russische stad Sochi aan de Zwarte Zee. Bij het ROC Zatkien in de regio Rijnmond verdwijnen de komende jaren honderden banen. Volgens Zadkien komt dat door de hervormingen van minister van Bijsterveld. Het aantal leerlingen neemt daardoor af en verder geeft de gemeente Rotterdam minder subsidie. De ROC gaat mensen ontslaan, stoot panden af en schrapt extra vakken. De maatregelen moeten nu en volgend jaar 4,5 miljoen euro opleveren. De ROC Zadkien is met 20.000 leerlingen een van de grootste mbo-instellingen in Nederland. GroenLinks is tegen uitbreiding van de missie in Afghanistan... met trainingen van de Noordelijke Grenspolitie. De fractie noemt het verder onwaarschijnlijk ermee te kunnen instemmen... dat Nederlanders politiemensen gaan trainen... die buiten de provincie Kunduz gaan opereren. Dat blijkt uit de reactie van de fractie op een motie... die morgen aan de orde komt op het congres van de partij. Zonder de steun van GroenLinks is er in de Kamer... geen meerderheid voor uitbreiding van de trainingsmissie. Eind vorig jaar zei premier Rutte, na een verzoek van de NAVO nog... dat hij daar wel kansen toe zag. Dan het weer nog, op de meeste plaatsen volop zon. Op de wat wat bewolking, het wordt min 3 graden. Maar een matige oostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Morgen vrij zonnig en koud. Zondag volgt vanuit het noorden een dooiaanval. B Verkeersinformatie. Er staan files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen het knooppunt Rotterdamplein en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Maarn en Soesterberg, 3 kilometer. Er staat een kapotte kraanwagen en die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.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 Ook voor aankomende managers. Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Murders. Goedemorgen. Ik ga u dit uur wijzen op een aantal trends. Een boterham om een kattenkop en gasmaaien in de sneeuw. Breading en frosting zijn hot. Planking is not. Hm, straks meer in de tijdgeest met Simone Wijmans. In deze barre economische tijden beleggen mensen in goud. Dat houdt tenminste zijn waarde, heb ik me laten vertellen. Onroerend goed is een stuk minder in trek vandaag de dag. Kunst kan, maar wat is kunst? De nieuwe trend is investeren in blik, dat wil zeggen oldtimers. Autotrendwatcher Wim Oudewenink weet er meer van. En wie wil dan nog zelfstandiger worden? Het was een tijd lang een trend om voor jezelf te beginnen. Maar nu lijken de ZZP'ers te klos. Want niet alleen hebben ze het zwaar. Onder deze crisis ook blijven ze niet gespaard bij de bezuinigingen. Ook een trend. En voor een beter zicht, een goede gewoonte... surf naar degids.fm Sebastian Timmerman volgt de tocht op het Veluwemeer. Daar wordt weer geschaadst op natuurijs. Sebastian de Vrouwen, die hebben het achter de rug. De vrouwen zijn inmiddels klaar met deze echte klassieke. op dat zon over grote Veluwe meer, naar bij Helburg inderdaad. En daar wint iemand die dit seizoen eigenlijk bijna alle wedstrijden wint. Voske Tama van der Wal, haar negentiende overwinning van dit seizoen. Afgelopen woensdag won ze trouwens niet. Toen ging de zegen naar Yvonne Spicht in het Nederlands kampioenschap. Gisteren haalde van der Wal al uh, revanche in Friesland. En vandaag doet ze daar nog eens een schepje bovenop... door de Veluwe meer toch te winnen. Het was een kopgroep die uh, overbleef bij de vrouwen kopgroep... Van elf vrouwen daarin zaten de sterkste dames. En het werd een eindsprint ondanks vele pogingen. Vooral van de MKB6 vloeg. De ploeg Mirai Rijtsmaat, de laatste winnares hier op het Veluwemeer... Meer. Twee jaar geleden die probeerde om weg te komen. Om de sprint te ontlopen. Maar daar slaagden zij niet in. En zo werd het de sprint. En wint Tama van de Wal opnieuw. Tweede wordt Mariska Huisman. En derde Erna Last-Kijkende vechter. De mannen zijn zojuist vertrokken voor hun marathon over 100 kilometer. Ja, de gids.fm De computerinbraak bij KPN is misschien niet zo onschuldig als wel wordt gesuggereerd. De hackers die zouden namelijk bezig zijn geweest om botnetsoftware in het systeem te stoppen. En deze software wordt meestal gebruikt met kwade bedoelingen. Aan de telefoon Marise Duchenne, zij is woordvoerder van KPN. Mevrouw Duchenne, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meurs. Klopt dat? Zijn jullie de inbraak op het spoor gekomen omdat er schadelijke software werd geïnstalleerd? Uh, we hebben op 20 januari uh, kunnen zien dat iemand in onze systemen zat. Toen is er groot en extra onderzoek uh, gedaan om te kijken wat is er gebeurd... en uh, hebben ze iets gedaan wat uh, bijvoorbeeld schadelijk zou kunnen zijn. Op een gegeven moment is vastgesteld dat er software is geïnstalleerd in onze systemen. En uh, op dat moment hebben wij ook uh, ja, groot alarm geslagen richting de autoriteiten. Is dat en, inderdaad schadelijke software? Um, er loopt nu een, op een opsporing en een onderzoek, dus ik kan niet alle details erover prijsgeven. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat er misbruik is gemaakt van uh, gegevens in de systemen. Nog niet, maar er is dus kennelijk wel schadelijke software, althans volgens onze bronnen, geïnstalleerd. Nou, dat zijn uw bronnen. De informatie waar ik over beschik is dat wij niet hebben kunnen vaststellen dat er misbruik is gemaakt... Uh, er is wel software geïnstalleerd. Ik kan verder geen details geven daarover. Ik wil ook niet nog andere mensen meer op uh, ideeën brengen, uiteraard. Dus dat moet het uh, onderzoek en de opsporing uitwijzen. Ik mag toch hopen dat nu de zaak dicht is, hè? Ja, U zegt, ik wil niet andere mensen meer op ideeën brengen. Nee, nee, maar... nee, nee, nee, precies. Maar dat is, daar moet je wel altijd rekening mee houden. Dus je moet je optimale beveiliging... Uh, is hier uh, heel belangrijk. Kijk, wat we hebben gedaan is dat we uh, onze grootste zorg was... de klantgegevens, die moesten onmiddellijk worden veiliggesteld. Dat hebben we als eerste gedaan. Dus die database, daar is een extra cordon omheen gelegd... en daarna zijn we in een soort van stille switch, als je het zo zou kunnen noemen hebben we geprobeerd om alle diensten door te blijven laten draaien. Dus het internet, het mailen en het bellen. En aan de achterkant, alle systemen omgezet hebben we. En we hebben daarnaast ook extra beveiliging aangebracht. Maar volgens uw eigen homepage is de, hacker, of de hackers zijn vanaf 16 januari bezig geweest. En op 20 januari zijn ze gestopt. Toen heeft u het ook ontdekt. En stel nou dat die hacker of die hackers met abonneegegevens er vandoor zijn gegaan. En dat is heel goed mogelijk, want er is heel wat gekopieerd. En en dat er over pakweg twee maanden mijn rekening wordt geplunderd. Waar kan ik dan terecht? Ja, nou, dat is een begrijpelijke vraag. Kijk, op basis van wat we weten. En wat ik ook zelf. Hè, in, in het journaal gisteren. Hebben hackers een aantal dingen gezegd over wat ze hebben gedaan. Ze zouden niet uit zijn geweest op plundering. Um, wij weten alleen maar. Er is inzage geweest, dus we weten niet precies wat hebben die hackers gedaan. En daarom hebben we ook aangifte gedaan. Daarom willen we ook dat die mensen opgespoord worden. In zijn algemeenheid geldt altijd dat je moet opletten. Ja. En onze prioriteit is natuurlijk het veiligstellen van die gegevens. Dat hebben we ook als eerste gedaan. Maar nu nog even antwoord op mijn vraag. Ja, antwoord op uw vraag is begrijpelijk. Ik kan niet met zekerheid zeggen wat er met gegevens is gebeurd. Heel simpel, omdat we dat gewoon nog niet weten. En welke gegevens zijn er gekopieerd dan? Uh, ik, ik heb uh, geen aanwijzingen dat er gegevens zijn gekopieerd. Hackers hebben dat laten weten, maar daar hebben we nog geen bewijs van gezien. Uh, het onderzoek is in volle gang. Um, en uh, ja, u zult ook begrijpen... Uh, ik ben even, even de draad kwijt. Wat was uw vraag? Nou, welke gegevens zijn gekopieerd? Okay, ja, u zegt, ja. ja, de hackers hebben ons dat laten weten. U weet dat zelf nog niet. Dat is wel waar. Er is een aantal gigabyte van uw service afgehaald. Ja, maar ik, ik, kan, ik kan u zeggen... wij uh, kunnen niet bevestigen of, dings, of gegevens zijn gedownload... of zijn gekopieerd. Wij hebben alleen kunnen vaststellen... dat er inzage geweest is in de gegevens. Maar stel nu, over pakweg twee maanden... wordt mijn rekening geplunderd. Waar kan ik dan terecht? Ja, nou waar kunt u dat recht? Wij hopen dat voor die tijd uh, de opsporing leidt tot aanhouding van die hackers en dan zal blijken wat zij gekopieerd hebben, wat ze gedaan hebben. En ik kan op als dan wat vragen op dit moment gewoon geen antwoord geven. Hoe graag ik ook klanten zeg maar zekerheid zou kunnen geven. Maar zou het niet wat prominenter op de homepage moeten staan? We ja. moeten nu zoeken onder het kopje nieuws. Ja. Nou, het staat op de homepage, maar het staat rechts onderaan. We zijn bezig om dat groter daarmee te zetten, daar uh, op te zetten. We hebben gisteravond ook tweets uitgestuurd via social media. en krijg zijn we alle... binnen, ja. Ja, zijn we aan het retweeten. Uh, we zijn dan op dit moment aan het kijken hoe we klanten zo gericht mogelijk zouden kunnen benaderen. Maar dat is best lastig, omdat het onderzoek nog loopt. Dus je moet daar een aantal uh, afwegingen ook maken, want je wilt niks door kruisen. Dus, maar zo maar... gericht mogelijk benaderen... Dat betekent ja. dus dat u wel weet welke klanten mogelijk te dupe zijn geworden? Mogelijk, maar dat weten wij we nog niet met zekerheid. En het onderzoek loopt nog, dus we zijn aan het kijken op het moment dat we het zouden weten, en het, eh, we zeker weten, dan zouden we kl klanten kunnen benaderen. Maar op dit moment weten we het niet zeker en hangende het onderzoek. Had KPN alle ellende kunnen voorkomen door de software gewoon tijdig up te daten? Uh, er is sprake van een beveiligingsupdate die niet is uitgevoerd. en die had uitgevoerd moeten worden, hadden we het kunnen voorkomen? Het antwoord is in die zin ja. Gaat KPN een schadevergoeding eisen van de hacker of van de hackers? Nou, het onderzoek loopt nog. Uh, mensen moeten nog opgespoord worden. Wij hopen van harte eh, dat het tot opsporing leidt. En dan zullen wij verdere stappen uh, nemen. Maar zijn er, wat er al design... mensen die hebben opgezegd vanwege het feit dat ze denken... nou, mijn gegevens zijn niet meer veilig bij KPN? Uh, niet dat ik weet. Uh, veel mensen zijn juist bij KPN... omdat wij hele veilige systemen hebben. We hebben ook van oudsher, oudsher die naam. <lacht> dus uh, als dat zo zou zijn, zou ik dat zeer betreuren. Maar we hebben nog geen opzeggingen binnen. Wat is de totale schade? Is daar al enige... Schatting van te maken? Nee, de schade weten wij niet op dit moment. En uh, daar doe ik dan ook geen uitspraken over. Marise Duchenne, hartelijk dank. Graag gedaan. Elf stedenkoorts en Cito Stress. Dat waren twee onderwerpen die deze week het Binnenlandse Nieuws beheersten. Joost Wilgenhoff, verslaggever. Jij volgt voor ons de gebeurtenissen in de wijk Vollenhoven in Zeist. Goedemorgen. Was daar ook uh, sprake van een gezonde spanning, bijvoorbeeld voor de cito -stressed? Nee, helemaal niet. Stomst? Ook... Ja, ja CITO-stress. Ja, <laughs> je, je krijgt het al bijna niet uit je mond. <laughs> nou, er werd dus een CITO-toes gehouden in het hele land, maar daar niet dan? Nee, daar niet, want ze hebben daar uh, andere methodes om, uh, om de kinderen te toetsen. En dan het andere onderwerp, dat schaatsen? Ja, dat uh, leeft daar ook niet heel erg. Want uh, veel van die bewoners, het volle die komen uit landen waar uh, nog nooit uh, ijs heeft gelegen. Maar op de basisschool op Dreef, uh, proberen ze daar wel wat, uh, ja, die, die pret, die proberen ze wel een beetje te stimuleren. En dus werd er overwogen om het, uh, het gasveldje onder te spuiten. Uh, maar uh, directeur Jean Lamazon ging eerst even bij groep 8 peilen... of daar wel enige uh, animo voor was. Maar hij begint wel met een waarschuwing. Want achter, het, achter de school is een klein slootje. En uh, daar is het ijs niet overal even betrouwbaar. Door uh, de groepsleerkrachten ben ik min of meer gevraagd... jullie van het ijs te halen geval met de veiligheid voor jullie allemaal. Dat moeten enkele van jullie toch uh, meegemaakt hebben, dat verhaal. Maar ja, wat doe je met ijs? Wat kun je met ijs? Schaatsen. Kunnen jullie allemaal schaatsen? Ja. ja. Kan jij schaatsen? Nee. Nee. nee. Ik heb het nooit gedaan, zou ik zeggen. Ik heb het nooit gedaan. En jij? Nee. Wie heeft er schaatsen? Nou, oh, dat is een duidelijke minderheid. Ja, daarom. Dat is een duidelijke minderheid. Zouden jullie het wel willen, willen leren of hoe noem je dat? Uh, ja, dus als wij het voor elkaar zouden krijgen dat jullie uh, met wat mensen die jullie zouden willen leren schaatsen en dat we misschien is wat schaats ergens vandaan halen, dan, dan zouden ja. jullie wel leuk vinden om dat te leren. Ja. Uh, uh, yeah. Nou, het enthousiasme is er. Ja. Dus, uh, en wat, wat, Pivano, wat ook een <laughs> heel groot voordeel is, als je kunt schaatsen, er ontstaan heel veel nieuwe liefdes op. Het... Ah, nee. Wie zegt dat nou? Er ontstaan heel veel nieuwe liefdes op de straat, Dat hè? was uh, meester Herman van groep 8. Je hoort ze, ze trekken alles uit de kast om die kinderen het ijs op uh, te krijgen. Hij was trouwens bezig met uh, de geschiedenisles toen wij uh, de klas uh, binnenliepen. Want, want geen, geen CITO-toets dus, hè? Nee, en waarom eigenlijk niet hè? Nou, uh, ze... Ze gebruiken dus twee andere toetsen, en, uh, want de directeur vindt uh, de cito veel te uh, beperkt. Die gaat te veel uit van wat kinderen uh, niet kunnen. Nou wil de minister van Onderwijs, Van Bijsterveld, die CITO-toets voor groep 8 verplicht gaan stellen vanaf 2013. Gaat die school op de dreef dan deze cito boycotten? Nee, zover uh, zullen ze niet gaan. Uh, maar de directeur heeft me wel verteld dat hij eigenlijk daar niet uh, blij mee is. Want die verplichte toets, als die zo meteen uh, doorgaat, die zal ook nog in april... Pril, wordt er afgenomen. Dus dan wordt dat nog meer een, een afrekeninstrument volgens de directeur. En dat is die eindtoets nu ook al. Er wordt in het voortgezet onderwijs wordt er heel streng geselecteerd... op minimale scores, willen kinderen in die vorm van voortgezet onderwijs terechtkomen. Terwijl wij weten dat sommige kinderen nog lang niet uitgeleerd zijn... en dus eigenlijk nog een, een inhaalslag moeten maken... en dat wel moeten doen op de vorm van voortgezet onderwijs... waar wij vinden dat ze thuis horen. Dus kinderen met een, zeg maar een heel laag VMBO-advies... kunnen binnen hun groei nog makkelijk VMBO-T... Dus ja vroegere MAVO, mm -hmm. nog steeds halen. Ik noem maar de, de Oost-Europese kinderen... die nu eh, zeg maar als neven-instromers de, de school binnenkomen. Mm -hmm. Maar ook oh. bijvoorbeeld kinderen uit Somalië... Die dus niet een volledige schoolloopbaan hebben, die moet je een eerlijke kans geven om het voortgezet onderwijs op het niveau waar ze thuis horen af te kunnen maken. Maar als zij gebonden zijn aan een CITO-toetsuitslag waarbij ze eigenlijk in categorieën ingedeeld worden. En ja, dan kunnen ze die, die sprong maken. Nou, en dat, dat is wel wat de CITO-toets doet. De CITO-toets geeft het voortgezet onderwijs de kans om kinderen in hokjes in niveaugroepen, in vormen van voortgezet onderwijs in te delen. Mm -hmm. En dat, dat vinden wij als school vinden dat veel te beperkend. Nu We waren net even in groep 8. Je zei al van alle uh, toetsgegevens, dus niet van de CITO... maar van de toetsen die jullie gebruiken, die zijn binnen. Wat is het resultaat voor de kinderen die uh, daar zitten nu? Nou, het is resultaat middels... is dat er een, een, een behoorlijk grote groep richting VMBO gaat... maar wel over de hele range. Dus je hebt dan een VMBO-basis vmbo kader Vmbo-gemengd en Vmbo zeg maar, in de top. Ja, zeg maar, de vroegere MAVO. Maar een heleboel kinderen, Vmbo-T, met de mogelijkheid om hoger op te komen. Die weg moet niet worden afgesloten door bijvoorbeeld een uh, keiharde 500 zoveel op de CITA-toets. Dat, dat is niet kindvriendelijk. Het is ook niet schoolvriendelijk. Dus ik ben er wel voor om met data te werken. Maar wel ten behoeve van het leertraject van elk individueel kind of van een hele groep. En niet als, ja, zeg maar zoals wij het noemen, afrekeninstrument. Geen cito dus voor de kinderen van groep 8 in de basisschool Dreef in Vollhoven. Ook weinig schaatsgekte. Was er nog wel een beetje plezier op het ijs dan? Een beetje plezier op het ijs uh, was er wel. Want, uh, ja, want ik zei, er is een slootje achter uh, de school. Ah, uh, maar uh, zonder schaatsen gingen de kinderen erop. En uh, er werd vooral uh, veel op het ijs uh, gesprongen. Met uh, alle gevolgen van dien. Hij kraakt, jongen! Ja, dat boeit niet, Daar gaat niet stuk! Dus er was het ijs aan het kraken. Ja, zojuist ook, hoorde ik. Ja. Zo'n meisje viel daar in de... Uh, hibo die viel in, de, in het ijs. Die had elkaar gelijk eruit getrokken. Heb jij haar eruit getrokken? Ja, daar. Ja, waar, waar je nu een beetje dat zwarte gat ziet, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Het is weer dichtgevroren, maar. Uh... Ja. En hoe heb je dat gedaan? Ze ging springen en toen gingen ze gelijk vallen. en Toen had ik haar gelijk eruit getrokken met Kouter, zo'n ander meisje. En tot hoever was ze in het water dan? Tot hier, maar ze heeft, ze heeft nog niet de grond aangeraakt, want we hadden haar gelijk gepakt. Oké. Okay. Mogen jullie eigenlijk wel op het ijs van de juffers en de meesters? Eigenlijk niet, maar doen we toch. We gaan lekker schaatsen, we gaan lekker schaatsen. Ga dan, we ijs ijs uitgebreken. Het wordt steeds watter. Ik ben ook gestillen door rechts. Nee, joh. Jawel, maar mijn been. Wat gebeurde er? Met één voet. Met één voet? Waar? Ja, daar. Een beetje verderop op, op, de, op ja. het slootje. Wat was je aan het doen? Aan het springen? Of, uh... Nee, gewoon aan het schaatsen met mijn vriend. Met hemen. Aan het schaatsen? Ja. Met echte schaatsen? Of, uh, nee, neppen. Nebschaatsen. Gewoon, gewoon met de, je schoenen. Ja. Heel leuk, hè? Heel leuk, he. Is leuk, hè? He? Ja. Maar het wordt wel een beetje nattig hier, hè? Waarom komt hij niet naar binnen? Binnenkom. Nee, want dan krijg ik natte voeten. Nee, nee, ik heb ook geen natte voeten. Er staat hier ook een jongetje op. Het, een beetje te kijken: van, uh, zal ik het wel of zal ik het niet doen? Durf je of niet? Nee, omdat uh, het uh, niet mag van mijn moeder en uh, het gaat dan wel kapot. Het gaat toch wel kapot? Ja, zoveel mensen, ik, ik hoor het al gekraakt. Ik niet in de water vallen. Hij is nog niet sterk genoeg. Hij is niet sterk genoeg? Nee. Daar zit nog een god. En het gaat toch. Het moet echt dik genoeg ijs. Heeft het ijs op gehaald? Hoe gaat er nog meer water komen. Ja. Oh, kijk, er komt nog meer water. Een echte ijsmeester. Is er gaan. niemand doorgezakt? dan? Uh, uh, gisteren toen ik er was, uh, niet, nee. Dus, en we hebben ook geen berichten gekregen dat er een nat pak is gehaald. U wordt Wilgenhoff, volgende week is hij weer met berichten uit Vollenhoven. Volg de Gids.fm... ...en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. Uit nieuw onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken... ...blijkt dat veel ondernemers maar weinig verdienen. 33% van de ZZP'ers heeft een omzet lager dan 25.000 euro. En uit onderzoek van de SER bleek eerder al... ...dat 60% van de ZZP'ers minder verdient dan een minimuminkomen. 47% kan niet terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. Het leken de bomen voor de ZZP'ers een paar jaar geleden nog tot in de hemel te groeien. Nu worden ze aan alle kanten gepakt. Want niet alleen hebben ze zwaar te lijden onder de crisis, ook blijven ze niet gespaard bij de bezuinigingen. Wie wil er nu nog zelfstandiger worden? Dat vraag ik aan socioloog Fabian Dekker van het Verwij Jonker Instituut. Hij promoveerde eind vorig jaar op flexibele arbeidsverhoudingen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En zo'n flexibele arbeidsverhouding is natuurlijk bij uitstek een zzp'er. <laughs> ja, dat klopt, ja. Bent u zelf zzp'er? Nee, ik, dat is me al eerder gevraagd ook. Uh, van door, uh, door nou, de reiskosten. Uh, onderweg, inderdaad. Maar ja. ook al eerder uh, toen ik hier een keer te gast was. Ik uh, denk er nog steeds over na nou, om in de toekomst uh, wellicht een hybride relatie uh, aan te gaan. Dat betekent ZZP'er zijn, maar ook uh, werknemer, werknemer in loondienst. En dat zie je steeds meer trouwens. Dat ja. is ook echt een aparte groep. Omdat het zo slecht gaat met de ZZP'er aan zich. Uh, onder oh, andere, oh. maar ook om de voordelen eigenlijk van het ZZP-schap... en dat betekent autonomie, uh, vrijheid in het werk... te combineren met de zekerheden van het werknemer uh, zijn in loondienst. En dat zie je steeds meer opkomen. En hoe slecht gaat het met de ZZP'er? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, die ZZP'er, dat is ook een behoorlijk heterogene groep. Daar valt van alles onder. Er zitten stukken door. er zit de ICT'er, er zit de ZZP'er in de thuiszorg. Omdat het zo'n diverse groep is, kun je ook moeilijk zeggen van... ja, hoe slecht gaat het? Feitelijk staan de omzetten de, staan onder druk, dus de tarieven staan onder druk. Er zijn minder opdrachten. Aan de andere kant, uit cijfers van de Kamer van Koophandel... zie je dat ZZP'ers juist steeds meer opdrachten krijgen... omdat het economisch minder gaat... Het vaste personeel wordt eerder ontslagen. Dus een werkgever zegt, nou, ik besteed mijn werk wat ik nog steeds heb... gewoon uit op flexibele basis naar de ZZP'er. Dus A, het gaat slecht, want de tarieven staan onder druk. B, het gaat niet zo heel slecht, want ZZP'ers hebben nog steeds voldoende opdrachten. Maar uh, waarschijnlijk er heel weinig geld dan tegenwoordig. Ja, nou, dat is uh, het terechtpunt wat je aandraagt. Want er zijn ZZP'ers die onder het minimumloon werken. En dat heeft onder andere ook te maken met um, de, de, de komst van de, de Oost-Europianen... die zich aanbieden als ZZP'er, de Bulgaren en Roemenen om te werkstellingsvergunningen te ontduiken. Die werken voor 8, 9 euro per uur. Dat zijn gewoon geluiden die je vanuit het onderzoeksveld krijgt. Ja, als je met dergelijke dumptarieven, want dat zijn het dan feitelijk gaat werken... dan heb, heeft de klassieke ZZP'er, zou ik maar zeggen... komt onder druk te staan Te maken met verdringing. Klassieke uh, uh, uh, ja. de Vakker, eigenlijk. zoals de zorg, de bouw, et cetera. Ja, ja. Zeker, zakelijke dienstverlening, klopt. Is het dan niet vreemd dat die overheid juist nu de belastingaftrek verlaagt? Ja, nou, dat, uh, dat vind ik ook. Uh, als onderzoeker. Dat is een zekere knip. Als je kijkt, de overheid heeft de afgelopen 10, uh, 15 jaar fors ingezet op het stimuleren van ZZP-schap in Nederland. Zorgt ook voor heel veel voordelen natuurlijk. Want uh, het CPB heeft aangetoond dat de crisis daarom niet zo zwaar is getroffen uh, uh, hier in Nederland. Um, dat die is niet in de werkloosheidscijfers voorkomen. Ja, Terwijl dat wel um, zou moeten eigenlijk, hè? Ja, het is eigenlijk verborgen werkloosheid. Heel simpel gezegd. Alleen, ze, zijn, ze staan niet in de registraties als zodanig. Um, maar wat je ziet, het is gestimuleerd. We hebben een var gekregen. Je kunt starten met behoud van uitkering. Ja. Uh, binnen het onderwijs zijn allerlei regelingen. Ja. Oké, okay. er zijn allerlei regelingen uh, bedacht om het, uh, het uh, zs schap op, uh, op basisscholen, het voorschrift, het onderwijs te stimuleren. Hoe dichter en, ik de microfoon bij uw mond zet, hoe verder u daarnaast gaat praten. <laughs> ik zie het, ja. Ik, ik schuif nog even iets bij. <laughs> ja. Zo ben ik bij het te horen, denk ik. Ja. Um, dus het is eigenlijk de afgelopen tien jaar uh, behoorlijke stimul stimulansen zijn, uh, zijn ingebracht. En nu zie je dus een uniformering van die uh, belastingaftrek. En dat is raar, ja. Dat is meer kwaadig. Ja, ja. De overheid moet kennelijk bezuinigen en dan zijn de ZZP'ers ook maar een groep die gepakt kan worden. Ja, ik pakken gaat mij wat te ver. En, of om het helemaal te gieten in de bezuiniging, kijk, de overheid die gokt meer op uh, groei van de zzp'er. Kijk, de ZZP'er met personeel levert werkgelegenheid op. Door de zelfstandige aftrek omlaag te brengen, want we hadden daar acht schijven zitten uh, uit mijn hoofd, en nu is er dus één uniform tarief, betekent dat het lucratiever wordt als je personeel in dienst gaat nemen of meer omzet gaat, uh, gaat draaien. En dat is natuurlijk voor de economie als geheel je vrouw of je man dienst nemen dan? Ja, dat zou kunnen. Ja. <laughs> en dan uh, kan je zeggen, hij doet het huishouden. Ja, dat, uh, dat zou een uh, creatieve oplossing kunnen zijn. Ja, zeker. Maar dat is in principe wat erachter ligt. Ik wil maar zeggen, wat je zegt klopt. Uh, ook ZZP'ers merken wat omdat er minder geïnvesteerd wordt vanuit de overheid. Maar het belastingplan, daar zit wel degelijk een rationale achter om ze te laten doorgroeien. Zijn er nu veel ZZP'ers die liever een vaste baan willen? Dat is heel divers. Het, uh, omdat, waarom? Omdat er verschillende onderzoeken zijn. Commerciële mm -hmm. onderzoeksbureaus, ministeries zoeken dat uit. Uh, grosso modo zijn de meeste zzp'ers niet op zoek naar een vaste baan. Dus ik wil maar zeggen, het hele idee van de zzp'er is uh, uh, zielig en staat onder druk... even heel zwart-wit gezegd, dat klopt niet. Want driekwart van de zzp'ers zegt, ik wil gewoon zzp'er zijn. Dat is een bewuste keuze. Daar zit geen ja, negatieve beweging in achter. Als je zzp'er bent, dan heb je vanzelfsprekend geen recht op een werkloosheidsuitkering. Zeker. Dat heb je alleen als je in loondienst bent. Ja. Wat moet je dan als je geen werk hebt? Nou, dat is dus een cruciaal punt. De sociale partners en uh, de overheid de hoogleraar Grapperhaus... zeerlid ook recent in de Nieuwsuur zei van... eigenlijk wil ik tot uh, ZZP'ers vergelijkbare sociale rechten krijgen... als werknemers, want ze hebben inderdaad geen arbeidsongeschiktheidsverzekering... Maar dan Zo, dan dan moet je geen zelf... premies gaan betalen. Ja, uh, exact. Dus wat heb ik zelf in mijn onderzoek gedaan gaat ze eens vragen, wat willen ze nou eigenlijk zelf? Want wij kunnen van alles vanuit de wetenschappelijke torens bedenken... maar wat willen die mensen zelf? De uitkomst is eigenlijk dat ze een soort van leidvariant... van sociale zekerheid willen. Dus dat betekent niet van dezelfde rechten als een werknemer. Want dan hoor je dat ondernemersbegrip uit. Hè? Waarom word je dan nog ondernemer? Maar risico's die ook zzp'ers kunnen overkomen... jij zegt al ziekte, arbeidsongeschiktheid... ja, dat staat los van mijn beroepspositie. En dat heeft met mijn burgerschap, zou je kunnen zeggen, te maken. Maar dus een light variant zou dan betekenen dat ze heel weinig premie willen betalen. Uh, en dan uh, veel verzekerd willen hebben. Ja, daar zit natuurlijk een economische rationaliteit achter, zeker. Maar uh, wat, wat ik mee wil te zeggen is dat... Uh, zij verzekerd willen zijn voor, wij zeggen dan, externe risico's. Voor risico's die jou en mij kunnen overkomen. Zeggen, dat maar staat ze los. kunnen toch een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Dat is helemaal waar. Je hebt... Uh, je um, hebt netwerken, je hebt belangengroeperingen... je hebt de vakbond, vergis je niet. Ook daar collectiviseren uh, steeds meer zes zich. Alleen de AFM, de Autoriteit Financiële Markt... heeft vorig jaar gezegd... die regelingen zijn vaak complex, vaak duur... of in ieder geval duurder dan publieke regelingen. Dus ja... Ook een cer lid zal dan zeggen, waarom niet een soort van opt-in-variant... dat ze kunnen kiezen om deel uit te maken van het collectieve systeem... of dat verplicht stellen, zoals we ooit hadden. We hadden ooit de WAZ, 2004, is die afgeschaft. Mm -hmm. Maar dat verplicht stellen, dat willen de ZZP'ers dus niet, blijkt uit uw onderzoek? Uh, uit mijn onderzoek blijkt dat ze uh, uh, zijn voor verplichtstelling... van een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat toch wel? Dat zeker wel. Alleen wat er uh, ook uit blijkt, dat ze niets voelen voor bijvoorbeeld de werkloosheidsverzekering. Wat jij bijvoorbeeld nu halverwege het gesprek uh, aangaf. Want ze zeggen, dat is een risico van het vak. Dat ik tijdelijk geen opdrachten heb. Of ik heb tijdelijk, uh, nou, moet werken met lage tarieven. Daar voel ik niks voor. Dat is het punt dat ik probeer te maken. Van een leidvariant sociale zekerheid. de ene kant ook publieke regelingen. In het geval van ziekte, langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid. Maar niet regelingen voor um, het, het, het oppeilhouden van mijn kennis- en vaardigheden. Zoals die uit uh, nou, de opleidingsontwikkelingsfondsen kent. Maar ook geen werkloosheidsverzekering. En als je er maanden, maanden, maanden achter elkaar geen omdracht krijgt... dan ga je gewoon lekker naar de bijstand. Uh, nee, uh, niet. Want je hebt uh, de BBZ kennen we in Nederland. Dat is een tussenvariant voor ZZP'ers. Om te voorkomen dat je in de bijstand terechtkomt. En vergis je ook niet dat... Um, ZZP'ers zich heel erg verenigen. Dat betekent dat ze echt niet als één door het leven gaan, maar in netwerken fungeren. De broodfonds is een hele concrete manier. Hè? Een broodfonds, ik zie jou vragen te kijken, is uh, een arbeidsongeschiktheidsverzekering die je met groepjes van 10, 20, 30 ZZP'ers opricht als het ware. Dus u ziet ook in de praktijk... gewoon nieuwe vormen van zekerheid een nieuwe vormen van collectiviteit ontstaan. En wat verwacht u? Zal de arbeidsmarkt nog verder flexibiliseren? Zullen er nog meer ZZP'ers komen of is de rechter nu wel uit? Ja, dat is uh, de hamvraag. Ik heb zelf in mijn onderzoek gezegd... Van, dat hangt deels af van de positie die de overheid gaat innemen... Blijven ze dat ZSB-schap uh, stimuleren? Ja of nee? Ik denk dat... Uh, we doen nu een studie van hoe groot is die groep over twintig jaar. Samen met het Centraal Planbureau. Dat uh, proberen we eind dit jaar naar buiten te gaan, te gaan brengen. En tussenrapportage? reportage? Uh, hopelijk eerder. Maar zover is het nu nog niet. We zijn begonnen met het maken van schattingen. Dan werk je met scenario's. Maar hoeveel zijn er? Ik, mijn voorspelling nu is dat dat aantal gaat stijgen. Er is altijd behoefte aan flexibiliteit. Maar daar zit een bepaalde natuurlijke grens aan. Waarom? Uh, omdat je anders, we zeggen dan uh, je hebt te maken met transactiekosten. Als je als werkgever continu met iedere ZZP er afspraakjes moet gaan maken, levert dat, uh, kost je dat tijd en betekent dat dus kosten. Noemen we dan transactiekosten. Dus dat is niet al te efficiënt om dat per opdracht uh, te gaan regelen. Dan je moet je wel SPA heel dus. goed kunnen plannen als werkgever. Zeker, het uh, vergt organisatievermogen, absoluut. Nou, we horen nog meer van u. als dat rapport er is. Ik, uh, ik denk het wel. Het centraal planbureau, maar dat duurt nog wel even. Socioloog Fabian Dekker, gespecialiseerd in flexibele arbeidsverhoudingen. Hartelijk dank. Benieuwd naar de webwereld van wie is de mol afvallen? Frits Hoefnagel? En levert beleggen in blik ook nog wat op naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft sterke aanwijzingen dat een man die vannacht is opgepakt in Oudenbos... iets te maken heeft met de ontvoering van gisteren. Toen werd een vijfjarig meisje vlakbij haar basisschool een auto ingetrokken. Ze dus werd een uur later weer vrijgelaten. De man werd vannacht opgepakt tijdens een buurtonderzoek. Hij woont vlak bij de plek waar het meisje is ontvoerd en hij deed zijn deur niet open. En toen de politie naar binnen ging, werd een hennepkwekerij ontdekt. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft toch een akkoord gesloten... met de provincies over natuurbeheer. De provincies nemen taken over van het Rijk... en daardoor kan het kabinet 600 miljoen euro bezuinigen. Eind vorig jaar weigerden vier provincies om het akkoord te ondertekenen. De Spaanse fotograaf Samuel Aranda is winnaar van de World Press Photo 2011. De jury bekroonde een foto van Aranda van Rellen in Jemen. Daarop is een gesluierde vrouw te zien die een gewonde man vasthoudt. Aranda werkt onder meer voor de New York Times.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 ANUW-verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat nog file tussen knooppunt Rotterpolderplein... en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer. Dat te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht... voor de afrit Maarn, 3 kilometer. Dat kwam door het bergen van een kraanwagen. Maar dat is gebeurd, de rijstroken zijn ook daar weer vrij. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders, de tijdgeest. En in deze rubriek blogt Simone Wijmans over sociale media en internet. Gisteravond viel hij af als deelnemer aan Wie is de Mol? En straks vertelt BNR-presentator en oud-VVD-politicus Frits, Frits Hoefnagel... hoe zijn webwereld eruit ziet. Eerst planking, breading en frosting. Hey guys, it's Brie Escherich, and today I'm going planking. Please join me on this amazing adventure! Vorig jaar was planking het helemaal. Je zet een foto op Twitter of Facebook terwijl je zo stijf als een plank op de raarste plek gaat liggen. Dat kan een aanrecht zijn, het schap van de supermarkt of de middenstip van een voetbalveld. Planking is al lang weer passé. Maar voor de liefhebbers van het maken van gekke foto's om te delen via sociale media, is er voldoende vervanging. Zo leek afgelopen week breading door te breken... na een bericht op de Amerikaanse weblog Gawker. Het enige wat je voor breading nodig hebt, is een boterham, brein of wit en een kat. Maak een groot gat in een boterham, leg hem over het hoofd van een kat... fotografeer het dier en zet de foto online. Een YouTube-filmpje maken van het hele proces kan natuurlijk ook. Oh, you look so skinny. Voor mensen die er niet van houden om katten onnodig lastig te vallen... met sneetjes brood is er wat anders... Want dankzij de koude golf en de sneeuw kunnen we nu ook in Nederland meedoen aan de nieuwste trend: frosting. Rolleballen, ja. oké. Okay. Yeah. Bij Frosting doe je in de winter alsof het hartje zomer is. De frosting Facebook-pagina heeft in korte tijd ruim 6.000 fans verzameld en hun aantal groeit snel. De Facebookpagina, foto's van mensen in zwembadkleding... die midden in de sneeuw, hula-hoepen, zonnebaden, barbecueën of het gras maaien. De trend is overgewaaid uit Amerika en vooral in de Alpenlanden populair. En misschien binnenkort dus ook te zien in Nederland. Tijdgeest, de webwereld van... Frits Hoefnagel, 7283 volgers op Twitter. En ik ben meerdere keren per dag online... En als ik er heel eventjes af ben, dan zo snel mogelijk weer daarna. Maar ruim 7000 volgers op Twitter, dat is een flink aantal. Ja, dat is heel veel. Ik had er iets van 5000. En in de afgelopen weken, ongetwijfeld door de uitzendingen van Wie is de Mol... zijn er nog weer eens 2000 bijgekomen. Jij bent al jarenlang politiek actief met wethouder geweest in Amsterdam en Den Haag. Wie vind jij op Twitter nou de meest interessante politicus? Femke Halsema was in ieder geval uh, degene die volgens mij heel vroeg al uh, Twitter heeft omarmd... en het ook echt heeft ingezet, ook als informatie. Ik volg er wel uh, uh, verschillende. Zoals? Um, nou, uh, Alexander Pechtold en Ineke van Gent en uh, Janine Hennis. Um, die is trouwens wel, uh, die is wel heel goed. Boris van der is trouwens ook van D66 is ook... Uh, uh, zet het ook goed in? Dus, er zijn, ja, er zijn wel verschillende politici die het goed, van verschillende partijen ook. Mark Rutte, niet zo toch? Nee, maar Mark is natuurlijk als premier uh, twittert hij niet zo heel uh, uh, veel. Zou je als premier op een dusdanige manier kunnen twitteren dat het toch interessant wordt? Uh, kijk, ik denk dat iedereen moet vooral uh, het medium zo inzetten als hij of zij uh, prettig vindt. Je merkt dat, uh, ik zou maar zeggen, de burgemeester van uh, Amsterdam. Die twittert volgens mij niet zoveel, maar zijn voorlichter dan weer wel. Dus als je iets wil weten over Amsterdam, dan kan je die beter uh, volgen. Uh, maar bijvoorbeeld de burgemeester van Eemnes, wat natuurlijk een wat kleinere gemeente is. Uh, maar die twittert dan weer zelf. En die laat ook allemaal dingen uh, weten van die er gebeuren in zijn uh, gemeente. En waar hij dan mee bezig is. Ja, ik vind dat wel grappig. Je bent sinds kort, uh, <lacht> je bent sinds kort presentator ook bij Oud TV. Voor een um, televisiestation van jouw homogemeenschap. Uh, gays online, waar, waar surfen die toe? gay.nl. Uh, want daar staat ook veel uh, uh, nieuws en informatie. gaysite.nl. Uh, um, ja, en uh, je hebt natuurlijk alle chat uh, sites. Nou, uh, uh, chatboy en GayChat. en uh, Romeo. en uh, noem het allemaal maar op. Ja, daar, uh, dat is een platform waar, uh, waar homo's uh, elkaar uh, uh, ontmoeten. Ben je een YouTube-kijker? Uh, ja, waar ik YouTube wel veel uh, voor gebruik... Zijn, is het volgen van de Amerikaanse verkie uh, verkiezingen. Omdat al die filmpjes van al die kandidaten... komen altijd allemaal op uh, YouTube. En je kan zelfs helemaal terugkijken. Uh, uh, dat doe je ook? Ja, dat is fantastisch. Ja, dat, is, weet je, dat is een hobby uh, van mij, die Amerikaanse presidentsverkiezingen. En... Uh, ik vind Amerika een fascinerend land. Ik vind het fascinerend hoe zij met hun democratie uh, omgaan. Ook de directheid waarmee dat gaat. We hebben natuurlijk nu een Amerikaanse president... die enorm goed gebruik heeft gemaakt van de social media. Uh, vier jaar geleden, sterker nog. Uh, ik denk dat hij niet eens zou zijn gekozen... als hij niet zo goed die social media zou hebben uh, ingezet. Dus dat is fascinerend. Maar ook filmpjes van ten tijde van Ronald Reagan, die dat die dan, waren nog allemaal televisiespotjes. Nou ja, dat is een van de mooiste, die heeft als titel It's morning again in America. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980. En dan zie je, weet je, dan zie je de zon opkomen en het is allemaal met een soft focus lens gefilmd. En dat je echt denkt van, oh, wij Nederlanders zouden dat roepen. Het is misschien wat over de top, maar tegelijkertijd is het zo'n mooi filmpje. En ook bijvoorbeeld de, de, de debatten tussen de presidentskandidaten. De allereerste was die tussen Kennedy en Nixon. Nou ja, je kan het allemaal terugvinden op YouTube. En muziek online? Ja, muziek online doe ik eigenlijk wat minder mee. Wanneer ik het wel doe, is als ik een leuk nummer hoor op de radio... dat ik het dan opzoek. Nou, laatst zat ik met een vriend van mij in de auto. En uh, toen werd er een nummer gedraaid, I Follow. En dat heb ik toen wel opgezocht. En dat bleek dan niet I Follow te heten, maar I Follow Rivers. En dat is van uh, Likke Lee. En waarom vond je dat zo'n mooi nummer? Ja, dat is van lekker in de auto, lekker hard blazen. En, uh, dus gewoon, en er zit melodie in. Dus niet van dat... Uh, maar gewoon, uh, ja, gewoon uh, volgens mij prima zangeres. Ik heb haar nog nooit gezien. Maar de, echt, echt een lekker nummer. De singer-songwriter Licky Lee met I Follow Rivers, een tip van Frits Hoefnagel. Alle besproken links in de rubriek De Tijdgeest vindt u terug op de website... en natuurlijk weer onder het kopje Tijdgeest. Deze muziek heeft u herkend, het is de muziek van Zembla... En de aflevering van vanavond heet Dokter mag ik dood. En dat is eigenlijk de vraag die de 86-jarige Corrie van der Kolk aan haar arts stelde. artsen. Maar die wilde haar niet helpen. Corrie van der Kolk was klaar met leven. Maar haar euthanasieverzoek paste niet binnen de huidige wetgeving. Ze organiseerde daarom de eigen dood. Kees Grimbergen zocht Corrie van der Kolk op in de zomer van 2011. En toen vertelde ze over haar redenen om te willen sterven. Ik leid aan dat ik niet kan wat ik wil dat ik pijn heb, altijd pijn heb. En osteopenrose. Ik heb borstkanker gehad, en ben ik een paar keer aangeoperieerd en mijn oksel. En ik heb een kunstknie en het is niet heel slecht zien en slecht horen. Ik, ik ben toch ook niet meer van dit. Dat hoeft toch ook niet. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Waarom besloot je haar te volgen? Ik kreeg in juni een brief. Uh, ik werkte voor Hollandse Zaken, praatprogramma, discussieprogramma van Max. En ik kreeg een brief van een mevrouw uit het dorp Opperdoes. En die schreef, ik wil uit het leven stappen. Uh, het leven is op. Ik ben 86, bereik leven gehad. Niemand wil me helpen. Wat kunt u betekenen, meneer Grimbergen? Nou ja, dat is een brief die je niet vaak krijgt. Toen hebben we rond die brief een aflevering van Hollandse Zaken gemaakt... Die ging over voltooid leven, uit vrije wil willen uitstappen... terwijl hij onder geen enkele uh, regel van de euthanasiewet valt... namelijk ondraaglijk uitzichtloos lijden. Mm -hmm. uh, die aflevering hebben we gemaakt, er kwamen veel reacties op. Ik heb contact met haar gehouden, ik ben twee keer nog bij haar bezoek geweest. En in de loop van uh, eind oktober heeft zij toen uiteindelijk toch stappen gezet, om uh, uh, uh, de stap uit het leven gezet. Ja, en je hebt toen voor, voor Zemla een documentaire gemaakt... terwijl je bij Max bent begonnen met dit verhaal. Ja, het bijzondere is dat ik graag een follow-up voor Max wilde maken natuurlijk... maar Hollandse Zaken gaat pas weer in de zomer lopen. Toen zei Jan Slachter, we gaan in de nacht of dus we de gaan, chef van Max. He? We gaan kijken naar de plek en toen hadden net managers alleen in de nacht of in de middagplek. En toen zei Jan Slachter en eh, tegen mij: dan ga je toch verder opkijken? En zo kom ik bij Sembla, Kees 3 huis terecht. En nou Kees wilde het, het graag hebben. Corrie van der Kolk, die is inmiddels overleden, op 24 oktober vorig jaar. Is hij toen geholpen door een arts? Nee. Nee, ze heeft het zelf gedaan. En, en oh ja, hoe ze het zelf gedaan heeft, dat uh, vertellen we vanavond het verhaal eigenlijk in Zembla. Maar waarom wilden de dokters haar niet helpen dan? Ja, dat is eigenlijk de, de combinatie van wetgeving en persoonlijke opvattingen van artsen. Er zijn in totaal vijf artsen bij haar geweest. Ze hebben alle vijf gezegd, nee mevrouw, u bent nog veel te goed. En zij reageerde iedere keer weer met hetzelfde verhaal. Maar ik wil niet meer dokter... En de dokter reageerde, alle vijf. Ja, maar u komt trippelend naar de deur en zet nog een bakje thee voor mij. Dan gaan we toch geen stap zetten. Nou, en rond dat dilemma... Je uh, ziet ze heel mooi, ik heb de aflevering gezien... mooi worstelen met die verantwoordelijkheid die ze hebben natuurlijk. En, en, en met dit dilemma. Ja, en dat is, uh, ik, ik, ik denk ook dat je daar met geen enkele wet of regelgeving... of geen enkel protocol helemaal uit kunt komen... Uh, iedere arts neemt uiteindelijk ook zijn eigen opvattingen, zijn eigen ethiek. Maar ook zijn, ja, het is niet niks. Uh, nee. Ook, ook de, laat zeggen, de, de min of meer gewone erkende euthanasie, ook die raakt artsen heel diep. Als je dat één, twee keer per jaar doet, is al een flinke aanslag op het artsenbestaan. Laat staan in dit soort gevallen. Nou, over dat hele, het, is een, het is een dilemma, Zembla. Kooij van de Kolk heeft uiteindelijk haar eigen dood georganiseerd. Ze verzamelde honderden pillen, slikte die... en een vriendin was erbij en vond het mensonterend. Het is zo onmenselijk, weet je. Het is zo'n klein, fragiel vrouwtje... die gewoon op die manier helemaal niet wil gaan... moet dan toch nog haar eigen spulletjes allemaal gaan staan, fijnmalen... en in een pindabakje met een glazen flesje en over de honderd pillen... Ja, dat, dat is gewoon de hele sfeer eromheen ook. Dat, dat criminelen van pas op dat je nergens aankomt... en haar alles alleen moeten laten doen. Is die vriendin strafbaar omdat ze aanwezig was bij Corrie's zelf Nee, ze is niet strafbaar. Maar als je ook maar iets onderneemt dat lijkt op hulp bij zelfdoding. Dus de pillen aangeven bijvoorbeeld, of fijnmalen? Ja. Dat mag sowieso al helemaal niet. Ook niet uh, open uh, mededelen, ik heb de pillen geleverd. Dat kan worden beschouwd als hulp bij zelfdoding. Strafbaar volgens het wetboek van strafrecht. En dat kan tot vervolging leiden. Niet dat het vaak gebeurt, of dat het gebeurt, maar het kan leiden. En dat gegeven leidt tot zoveel onzekerheid. Een, een, een bedreigende sfeer... Het criminele, zoals deze aanwezige mevrouw Kars vertelt. Ja, want ik zie de zus van Corrie eh, naar de hand, door jou eh, ondervraagd... Eh, samen met de zwager. Die hadden graag bij die dood aanwezig willen zijn... en die durfden niet vanwege het feit dat ze dachten... dat ze misschien achter Slog en Gendel zouden komen. Ja, sterker nog, Corrie van der Kolk eh, zei tegen haar zus en zwager... nee, ik wil niet dat jullie erbij zijn... want het zou kunnen dat jullie dan in een criminele sfeer getrokken worden. En algemeen wordt eigenlijk gezien dat dit artikel in het wetboek van strafrecht niet op zijn plek is, althans de toepassing ervan niet meer. Nou, is er heel veel onduidelijkheid, of justitie vervolgt of niet. En daarom maken we vanavond in Sembla ook een klein uitstapje... Uh, buiten het verhaal van mevrouw van de Kolk naar Albert Heringa. Die eigenlijk open tegen justitie zegt... jongens, vervolg mij... Dan krijgen we hij heeft zijn moeder geholpen, heeft er ook een documentaire over gemaakt. Ja. twee jaar geleden is zij naar buiten gekomen met die documentaire... en nu is justitie, het OM, is al twee jaar aan het uitzoeken... of ze hem gaan vervolgen of niet. Corrie van der Kolk kon me niet begrijpen dat het voor haar niet mogelijk was... om op een waardige wijze te sterven. En in Sembla zegt ze erover het volgende. Waarom een dier wel, waarom een beest wel... en waarom mij die het zelf kan zeggen, niet... Ik zie dat niet in. Sembla, vanavond, nog één ding. Je ziet ook een, een, een meneer Vink in jouw aflevering. Ja. En die meneer Vink die zegt, ja, op deze manier sterven is inderdaad uh, mens onwaardig. Uh, al die pillen. Je, je hebt tegenwoordig ook van die drankjes... die normaal gesproken al gebruikt worden bij euthanasie natuurlijk. Als dat wel uh, uh, mogelijk is en uh, volgens de wetgeving kan kloppen. En uh, die drankjes die kan hij leveren op de een of andere manier. Hoe zit dat? Die kan hij niet zelf leveren, maar er is een weg... En die weg, zoek, zoek, zoek, uh, uh, internet, uh, Mexico, diergeneesmiddelen, op dat soort trefwoorden zijn, er, is er wel degelijk iets te organiseren zonder dat je via een uh, half illegale weg naar België moet en bij apothekers daar pillen moet gaan halen. Uh, het kan ook op een andere manier. Sembla, ja. vanavond om tien voor half tien op Nederland 2. Kees, hartelijk dank. Graag gedaan, Felix. Ja, .fm. Veel mensen investeren in deze barre economische tijden in goud. Dat houdt tenminste zijn waarde, heb ik me laten vertellen. Onroerend goed is een stuk minder in trek. En wat veel mensen niet weten, is dat ook auto's een populaire investering zijn. En dan vooral oude auto's, oldtimers. Autojournalist Wim oude zit hier. Goedemorgen Wim. Goedemorgen. Gaat de crisis wel voorbij aan de verzamelen dan? kennelijk niet, want uh, er zijn de afgelopen weken een paar veilingen geweest voor uh, klassieke auto's en daar zijn fantastische bedragen gescoord. Uh, vorige week in Parijs nog, uh, de Ferrari die vroeger van uh, Roger Fardim was, het uh, eerste liefje van Brigitte Bardot en die auto die bracht zomaar 4,5 miljoen euro op. Dat is toch uh, behoorlijk geld. Ik uh, wil niet zeggen dat elke klassieke auto dat waard is, maar uh, het zit nog steeds wel in de lift als het maar een, een goede auto is met een bepaalde, bepaalde waarde, intrinsieke waarde. Dan, dan dan zou het snel geld verdienen kunnen zijn voor een autoverzamelaar. Uh, nou, snel geld verdienen... Het, het is niet zo dat het een, een, zeg maar een strategische belegging is. Dat elke belegging die je doet... een, een bepaalde, een bepaalde uh, waardevermeerdering garandeert. Maar uh, je kan geluk hebben... wanneer je... Toevallig bezit of hebt bezet of weet waar die staat een, een bepaalde auto met een, met, een, met een rijke historie met een bepaalde zeldzaamheid met een bepaalde ja, culturele of, of zelfs artistieke waarde. Maar waarschijnlijk ook dure auto's hè? want je hebt een prachtige glossie meegenomen een zesdubbele glossie eigenlijk. Wat is dit voor auto, Wim? Ik laat hem even zien. Uh, op een Voor afstand, de mensen thuis. Een, uh, Mercedes 540K van voor de oorlog, kort voor de oorlog. Hij weet het echt hoor. Dat is, ik bedoel, je kunt het thuis niet zien behalve als je kijkt naar ik de weet jaar, en, Ik weet niet of het 1997 is. En dit is. interieur. Uh, Wim? Ja, een Lancia. Uh, uh, Aurelia Convertible. Oh, Ongelooflijk, die man is gek. Ja. Maar goed. Ja, maar ik verdien het dan misschien wel met de kennis ervan. <laughs> een oude klassieke Opel Cadet. Heb je die om geld, uh, geld mee te verdienen? Brengt die nog wat op? Nee, nee dat niet. Ik denk dat, dat je toch wel een scheiding moet maken tussen dat hele zeldzame spul wat wat waarde heeft en nog meer krijgt. En een hobbyobject als een, een, een, een Opel Cadet met nostalgische waarde. Maar het is wel zo, wanneer je die auto goed restaureert, onderhoudt en daar nog van geniet door ermee te rijden... want dat is natuurlijk het leuke van een auto, je kan er ook nog mee spelen... dan heb je best kans dat je na verloop van tijd je geld terugkrijgt. Dan heb je wel niet belegd, heb je wel geen geld verdiend... maar dan heb je een hobby die zichzelf toch een beetje financiert. Wat is dat voor auto? We laten even op de website een prachtig filmpje ja, dit, zien. Dit was eigenlijk een van de topstukken bij die veiling in, in Parijs. Een uh, Delaunay Belleville uit 1913. Dat was uh, voor de Eerste Wereldoorlog de, de Franse Rolls-Royce. Die auto is toen door een familie gekocht... Die is altijd in die familie gebleven. En is vorige week dus geveild. door dezelfde. zeg maar de nazaten van de koper. Van de eerste koper. En die auto die bracht toch een 470.000 euro op. De auto is nooit gerestaureerd. nooit gespoten. Er zit krakelee in de lak. De lak zelf is dof. Het leer is krakelee. Het was een machtige machine, een hele grote auto, en ja, dat is iets. Ja, kan je ik zeggen, dat Is dat een Het is eigenlijk hebben. een liefhebbersobject. <laughs> heb je zelf een paaltje in de schuur staan? Uh, ja, nou die naam heb je wel eerder genoemd, en uh, uh, ik val nogal voor uh, Italiaanse, bijzonder Italiaanse auto's, en uh, ja, ook daar heb je je eigen verhaal omheen, ja. uh, wat je koestert. En wat, welke niet... Lancia heb jij in, de, in de Schuur dan? Uh, een, het is een Lancia uh, Aurelia Cabriolet, maar die is van de familie Villa... van de sportkleding in Italië geweest. Dat is ook uh, aangetoond inmiddels en ja, dat, uh, dat voegt wat toe aan, de, aan het bezit eigenlijk. En aan welke voorwaarden moet een oldtimer voldoen om echt veel geld op te brengen? Hij moet toch wel zeldzaam zijn. Hij moet een bepaalde historie hebben... Uh, en hij moet, uh, als het kan, helemaal origineel zijn. Nooit gerestaureerd. Het dus is een authentieke staat, zeg maar, zoals die uh, uit de fabriek kwam. Uh, mag wat krassjes hebben, mag wat patina hebben. Maar uh, die heel erg gerestaureerde auto's, die helemaal glimmend zijn, tot uh, meer dan mooi eigenlijk. Dat zijn niet de auto's waar men op het ogenblik naar zoekt. Uh, oude sportwagens die bijvoorbeeld in de 24 uur zees van Le Mans hebben gereden. Misschien zelfs gewonnen. Dat zijn ook heel gezochte objecten. En bij welke auto loop je uit water uit de mond? Nou, niet een bepaald uh, merk in dit, in deze context. Maar uh, ik valt wel erg voor die, die hele mooie Franse grote auto's. De Fransen hadden tot, tot 1930, 1935 de mooiste auto's van de wereld. Mooie carrosseriebouwers, heel elegant. Hè, belle Époque. Noemen ze dat. En dan in de jaren 50 had je boven die Italiaanse auto's. Kleine onbekende sportwagenmerkjes met hele, hele artistiek gevormde carrosserietjes. Daar heb ik ook ons zwak voor. Prima oude weering. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Neem die oude Lancia mee, joh. Nou, als het mooi weer is, dan kan het wel eens een keer gebeuren. Het gaat regelen volgende week. Vanmiddag om vijf over drie zit ik voor de buis. Aad van den Heuvel is namelijk terug op tv als co-presentator in de talkshow De Halve Maan. En in deze uitzending is te gast de politiek leider van D66, Alexander Pechtold. Gespreksonderwerp, de integratienota van het Sociaal Cultureel Planbureau... en zijn boek Henk, Ingrid en Alexander. Op Nederland 2 dus. Ik ben ook wel benieuwd naar 24 uur met Jochem Meijer en Wilfried de Jong. Dat moet gaan spetteren, kan niet anders. Op Nederland 3, om 5 voor half negen. Zembla natuurlijk, om tien voor half tien, heb ik het over gehad. Ik denk daarna maar een boek. Een vroeg te bed, want morgen spijkers met koppen. En dan is het nu tijd voor uh, Frank Dumors. Frank, heb jij de, de dubbele rietbergel onder de knie? Want jij bent van het water, toch? Ja, ja, ja. Ik had, ik had ook ernstig gehoopt te gaan schaatsen. Maar ik, in plaats daarvan zit ik hier. Ook met veel plezier trouwens. Maar uh, ja, nee, het schijnt fantastisch zijn om te gaan schaatsen. Dat ga ik vanmiddag nog even doen. We ja, gaan ja. het hebben over een, een nieuw tijdschrift voor 40-plus vrouwen. Fap heet dat, van Fabulous. Niet in vorm met VAP, want vappen schijnt iets heel anders. te zijn uh, onder het... Uh, de jonge luisteraars zal ik maar zeggen. Uh, Wat is dat dan? Ja, dat ga ik hier niet hard op uitspreken. Dan moet je maar even kijken bij Geen Stijl. Hans van Roes en Jan Kuitenbrouwer zijn te gasten in het mediaforum. We gaan het onder andere hebben over Henk en Ingrid. Vooral andere partijen gebruiken die term en niet de PVV. We hebben het over de World Press foto. Die is gekozen over file radio. Een pleidooi voor een radiostation met, met file nieuws. Alleen maar Alleen maar files. Alleen maar files en alles wat ermee samenhangt. Ja. En we hebben een nieuwe uh, nationale nieuwsquiz. De stand staat op 150 punten. Dat, ik weet niet helemaal zeker of dat een all-time high is. Er nog... zijn inderdaad onvoorstelbaar goede kandidaten deze week. Ik hoorde gisteren ja. ook een hele goede. Ja, ja, ja, ja. 150 punten is toch wel een hele hoge lat. Uh. Eén en... kandidaat gaat vandaag proberen. René van Miriam Boer. En de stelling? De stelling van vandaag is... homo-educatie moet verplicht worden op, op een Nederlandse scholen. Wim Kuiper van de bestuur en raad Centrum voor Christelijk Onderwijs komt erover praten. En dat allemaal dus in het programma Lunch. Dat begint om kwart over twaalf op deze zender. En dat eindigt om twee uur. Van het laatste half uur dus wordt besteed aan de stelling. En het programma wordt gepresenteerd door Frank Dumosh. Surf naar gids.fm. Goed weekend, blijf in het toestel.